Uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Drie tabaksproducenten moeten van een Canadese rechtbank... ruim 11 miljard euro betalen aan rokers en ex-rokers. Het is de hoogste schadevergoeding die ooit is opgelegd in Canada. Het geld is voor ongeveer 100.000 mensen uit de provincie Quebec... die vinden dat de producenten onvoldoende hebben gewaarschuwd... voor de gevaren van roken. Het gaat om rokers die midden vorige eeuw waren begonnen. Toen stonden er nog geen waarschuwingen op pakjes sigaretten. In het zuiden van China is een passagiersschip met zo'n 450 mensen van boord gezonken. Het schip voer op de Yangtze-rivier toen het in een storm terecht kwam. Het zou binnen twee minuten zijn vergaan. Volgens Chinese persbureaus zijn tot nu toe 20 mensen gered, onder wie de kapitein. Reddingswerkers zijn nog bezig, maar de werkzaamheden worden bemoeilijkt door de sterke wind en hevige regenval. Aan boord waren vooral toeristen in de leeftijd van 50 tot 80 jaar. Ze maakten deel uit van een georganiseerde reis. De Chinese premier is onderweg naar de ramplek. De secretaris-generaal van de FIFA, Jérôme Valken, zou 10 miljoen dollar aan smeergeld hebben overgemaakt, schrijft de New York Times. Valken is de rechterhand van voorzitter Sepp Blatter. Volgens bronnen bij de FBI is Valken de ongeïdentificeerde hoge FIFA-functionaris die wordt genoemd in het onderzoek naar corruptie bij de Wereldvoetbalbond. De Fransman zou het geld in 2008 hebben overgemaakt naar twee rekeningen... van de voormalige vicepresident van de FIFA, Jack Warner. Die is in de VS aangeklaagd voor corruptie. Valken laat in een reactie aan de New York Times weten... dat hij de betalingen niet heeft geautoriseerd. Hij zou niet eens de bevoegdheid hebben. Dan nog het weer. Aan zee kan wat regen vallen... Overdag schijnt in het zuidoosten de zon af en toe. En het wordt dan ongeveer 20 graden. In het westen en noorden zijn er perioden met regen. Daar wordt het 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles worden aangekondigd.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 We'll Alsjeblieft, bel de dokter op. Ik ben terug uit de oorlog, uit de oorlog, uit de club. Mijn oren die piepen, gooi kort sympathieke. ben brak als de president. Ik heb gedenkt, geef mij uw buurproven. Voelde mij maar van jou net King van de club, King Stefan. Ik nam het als een man kon het endelen. Tot de volgende ochtend de lijn de kant. Zwaar in mijn we gingen door. Maar er was geen goud bij de regenboog. Hoi, ik ben brak Obama. The called from Thunderdome Thunderdome Thunderdome In ben een Ich bin ein missleitet geht geht geht Was machine machen Ich bin ein missleitet geht